Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Vrouwelijke werknemers van NGO's mogen in Afghanistan niet meer aan het werk. Dat hebben de Taliban besloten. Het gaat om zowel binnen- als buitenlandse hulporganisaties. Onduidelijk is of de maatregel ook geldt voor vrouwen die voor de Verenigde Naties werken. Het besluit is genomen omdat sommige vrouwen zich niet aan de zeer strenge kledingvoorschriften hebben gehouden. Een paar dagen eerder hadden de Taliban het hoger onderwijs al opgeschort voor vrouwelijke studenten. Door de extreme weersomstandigheden in de VS hebben meer dan 1,7 miljoen huishoudens en bedrijven stroomproblemen. Om uitval van het elektriciteitsnetwerk te voorkomen, roept een netbeheerder Amerikanen op om geen grote elektrische apparaten te gebruiken, zoals ovens. In de staat Maine in het Noordoost is de situatie het slechtst. Daar zitten 264.000 huishoudens en bedrijven zonder stroom. Door het winterse weer zijn meerdere mensen om het leven gekomen. In de meeste gevallen ging het om verkeersongelukken. De Britse rapper Maxi Jazz is overleden. Hij was de voorman van de dansgroep Fateless... die in de jaren negentig hits had met onder andere God is A DJ en Insomnia. De zanger was al een tijd ernstig ziek en moest daardoor optredens afzeggen. Volgens Fateless is hij afgelopen nacht vredig gestorven. Maxwell Fraser, zoals Maxi Jazz eigenlijk heette, is 65 jaar geworden. En 3FM heeft dit jaar met de actie Serious Request ruim 2,3 miljoen euro opgehaald. Dat bedrag wordt gedoneerd aan Stichting Het Vergeten Kind... die zich inzet voor kinderen in Nederland met een onveilige thuissituatie. Tijdens de actie konden luisteraars voor geld een nummer aanvragen bij de DJ's... die opgesloten zaten in het glazen huis. Twee van de drie DJ's werden tijdens de actie positief getest op het coronavirus... maar voelden zich fit genoeg om door te gaan. Dan nog het weer. Vanavond is het droog en vannacht kan er wat lichte regen vallen. Het koelt af naar een graad of zes. Morgen, eerste kerstdag, begint in het noorden droog. Vanuit het zuiden gaat het regenen. Dan wordt het 10 tot 12 graden. Dit was het NWR Journaal. ZFM: Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 Mad men nu entertainment for you In mijn ademme Met gans ben ik klaar. Please to die. It's funny, yeah. Ik ben Wilhelmus de zingende kerstman en ik wens u hele fijne kerstdagen en een mooi en voorspoedig en vooral een gezegend en gezond nieuwjaar. Draan klink muziek op het plein. ...die je deze weg hele fijne feestdagen toewensen... ...en een goed en gezond nieuwjaar. Ik ben eenzaam en alleen... sinds jij zo opeens verdween... ...was jij hier maar dicht bij mij... ...wil jij dan niet bij me zijn... ...een koud en eenzaam kerstfeest... ...dat is het zonder jou... ...niemand die echt weet... ...hoe wil ik van je hou... ...de deur staat nog steeds op een kier... ...maar je bent zo ver van hier... ...een koud en eenzaam kerstfeest... ...voor mij... Ik ben Handen Kapper van mijn liedje Een zomeravond in Avignon. Ik wil graag iedereen hele mooie en vooral fijne kerstdagen wensen. En een heel goed en gezond begin in het nieuwe jaar voor jullie allemaal. Bedankt Entertainment for You dat ik even deze video kon opnemen en dat dat bij jullie nou te zien is. La, la, la, la. Dan weet ik dat jij daar op me wacht. Zolang niet geweest Kom naar jou om kerst te vieren Van jou hou ik het meest Een vrolijk kerstfeest voor iedereen Samen met familie of wat vrienden om je heen Een vrolijk kerstfeest voor iedereen Samen lekker eten en jouw warmte Hoor het zingen van de kinderen Van de liedjes word ik blij Kan het bijna niet geloven Maar er is al weer een jaar voorbij En dan denk ik weer aan vroeger Lijkt of het gisteren was Zie ik mezelf in schaats Het ijs, de zon, een warme jas Toch na al die jaren Ben je zo lang niet geweest Kom naar jou om kerst te vieren wat vind jou Hou ik het meest een kerst. Kerstfeest voor iedereen, samen met familie of wat vrienden? Of... Als vrienden om je heen Een... op je radio. De beste kersthits aller tijden hoor je hier. Ik zit hier op mijn kaan, en ik sta door het raam. De druppels van de regen fluisteren zacht mijn naam. Dan denk ik aan van mensen die ook zo eenzaam zijn Ze lachen wel, maar van binnen zit de pijn Als zijn er dagen bij, dat de zon niet voor je schijnt. Ga dan snel naar buiten, zodat je eenzaamheid verdwijnt. Praat over je gevoelens, met de mensen om je heen. Dan zul je zien, dan ben je nooit.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 Blijf je voor mij een kanjer van een vrouw. Je ogen vol pret, een engel in bed. Precies wat ik altijd al van. Ja, ja. Maar jij fladdert rond als een die Je longt en je fleurt om je heen. Ik hoor het mijn vrienden nog zeggen. Zo'n spepper heb je nooit alleen. Adieu. Het was een mooie tijd En nu ben ik je vijf Maar daar zit Aan de tafel hier in mijn stamcafé En iedereen zegt, die vrouw die is slecht Daar krijg je maar narigheid mee Maar zoiets wil ik toch niet horen Al was je me geen moment trouw Je leerde me veel van de liefde Ik voel me zo goed dat wij jou Adieu Een mooie tijd, en nu ben ik je tijd, maar daar zit ik niet mee. Oh nee, adieu, chérie. Ik zeg je dankjewel, ik ben weer vrijgezel.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 Hier in huis. Ik wil met Kerst niet alleen zijn. Die kaars brandt er voor jou. Ik wil met Kerst...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 Voor een prachtige vrouw Als jij mijn ring Straks ook gaat dragen Het jaar wordt geen En je draagt voortaan ook mijn achternaam Zullen de klokken Ook net als per kerst weer luiden gaan Daarom steek ik nu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 En ja, niet te vlug, niet te snel met je pingpongspel Met je loens in de blik, naar de vrouwen in een dik Je allerbeste raad en je dronken kameraad. Ja. Ik kon nou laat ons gaan, met een warme liedestraan Met twaalf tank en de pom zonder naam Met het mes op je keel, met mijn partendeel, Je vuur en je vlam en de hele dat Yeah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 Sla je armen om me heen. Voordat je gaat, voordat je gaat, wil ik nog een keer van jou zijn. Voordat je gaat, voordat je, je gaat, wil ik nog een keer van jou zijn. Yes. Yeah. Okay, is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 Simply the best Simply the best Simply the best Simply the best Simply the best Yo, el dueño de la tela subió en Marte Y no me ve ni por telecopio Demasiado alto ninguno lo copio Lo que los traten re te están haciendo yo lo copio Te volviste loco, te fumas un bate diopio Tienes que respetar leyendas son leyendas Pida perdón que su palabra que una mierda tremendo Guaremate. De De tapaguacate, dale una galleta a un general pa' que te mate ah, This shit right here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 Better thing, better thing, this. Simply the best, simply the best. Simply the best, simply the best. Simply the best, simply the best. Simply the best, simply the best. best. lo de foforo mojao, tú no prende, tu mofi no se ve ni que la rende. Un jefe de verdura, por dinero no se vende. Pa tu tokun y tienes que esperar a diciembre. Diablo, wil maldita olla, caliente a presión, marca royal. Yo tengo más grano con una lata de cuando le la Goya. que de Giant steps, and if I follow la la la la, I get up and keep standing tall. I keep blocking all of them haters like I'm Curry, Melton, Jabbar. You're rocking with the best, oh yes for sure. We stay fresh and international, and if you don't know, we gonna let you know. Tell sí es them in Espanol. We say it's lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo, lo mejor,